Ook vloog ze eind december tijdens een vakantie in Tunesië... met het privévliegtuig van een zakenman... die goede contacten had met dictator Ben Ali. Premier Ghanouchi van Tunesië heeft zijn vertrek aangekondigd. Het besluit volgt op een golf van protest tegen de interimregering. Dit weekend vielen daarbij drie doden. De betogers eisten het ontslag van Ghanouchi... omdat hij ook deel uitmaakte van de regering... van de verdreven president Ben Ali... Ook vonden de demonstranten dat hij te weinig haast maakt... met het doorvoeren van hervormingen. Canucci was premier sinds 1999. Door een actie van kunstenaars... is het Rijksmuseum in Amsterdam dicht geweest voor het publiek. Honderden kunstenaars kochten vanochtend een kaartje... en bleven de hele dag in het museum. Daardoor mochten er op last van de brandweer geen bezoekers meer bij. Het was een actie tegen de voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur. De regering wil daar 200 miljoen euro op bezuinigen... Normaal trekt het Rijksmuseum op zondag zo'n 3000 bezoekers. Het museum zegt niet onsympathiek te staan tegenover de actie van de kunstenaars. In de Eredivisie is de wedstrijd NEC-FC Utrecht geëindigd in 1-1. NEC kwam al na acht minuten op 1-0 door Goosens. Een kwartier voor tijd maakte van Wolfswinkel gelijk. Eerder verstevigde PSV zijn koppositie. De Eindhovenaren speelden zelf met 0-0 gelijk tegen Ajax. En zagen concurrent FC Twente met 2-1 verliezen bij AZ. Verder won Feyenoord thuis met 5-1 van Groningen. Wijnaldum maakte vier doelpunten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. In het noorden soms met natte sneeuw. Ook morgen bewolkt met vooral ochtends kans op motregen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, kijk, als, als huisarts merk ik dat uh, mijn patiënten niet eens meer die medicijnen kunnen krijgen van de zorgverzekeraar die ze werkelijk nodig hebben. Het zal dit kabinet kennelijk een rotsoort zijn. Organiseer je eigen protest tegen dit afbraakbeleid van CDA, VVD en PVV. Op 2 maart in het stemmokje, nu SP. Dit is Radio 1, VPRO. Bureau Buitenland. Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom terug bij de VPRO. Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, een gerepte persiflage op kolonel Gaddafi. En ook de hoogblonde 38-jarige verpleegster uit de Oekraïne... Halina Kolodnitska. Die heeft Gaddafi nu verlaten. Vanochtend keerde ze met nog 200 evacuees terug uit Libië in Kiev. De Oekraïense was een van de persoonlijke verpleegsters van kolonel Gaddafi. Gaddafi heeft nog steeds grote delen van Tripoli in handen... en de opstandelingen het oosten van het land en een aantal steden in het westen. In de studio hier is journaliste Nicolien Zuidgeest... vaak in Libië geweest, een deskundige. Aan de telefoon correspondent Koord Lindijer vanuit de bevrijde stad Benghazi. En we hebben straks een kort gesprek met een van de oppositieleiders... Ibrahim Sahad vanuit de Verenigde Staten. Laten we eens beginnen met Kurt Lindijer vanuit Benghazi. Ben je daar, Kurt? Ja hoor. Vertel eens, hoe is het uh, nu in Benghazi? Nou, het is toch een bijzondere sfeer hoe een stad zonder centrale autoriteit uh, weet te overleven. De bevolking, de burgers hebben... De handen in één uh, gestoken wij journalisten krijgen van vrijwilligers gratis vervoer, gratis gidsen, uh, de zakenlui, doneren voedsel op bepaalde plaatsen, de bevolking heeft comité's opgericht um, die zich hebben gevestigd in een gerechtsgebouw. Er is bijvoorbeeld een comité uh, voor het milieu. Je ziet mensen de straten schoonmaken. Het is een bijzondere sfeer hoe mensen hier in een nieuwe sfeer van bevrijding met elkaar omgaan... en enige orde weer in deze stad, de tweede stad van Libië, proberen te vestigen. Wat, wat doen de mensen? Is er al sprake van een, een alledaagse gang van zaken... of zijn ze toch nog aan het demonstreren, aan het feestvieren? Wat, wat, wat, wat zie je op straat? Nou ja, als er geschoten wordt, kan je niet zeggen dat het een, een normale sfeer is. Weliswaar is dat, zijn dat vreugdeschoten, uh, lijkt het. Maar het is zeker nog niet uh, een normale toestand. Uh, de burgers proberen zich te organiseren in comité's. Die comité's proberen een bestuur op uh, te zetten, maar je spreekt met de voorzitter van het ene comité... en die zegt "Oh, ik ben toch niet voorzitter, ik ben voorzitter van een ander comité. Kortom, wat dat betreft is er chaos. Het meest interessante is misschien wel dat er een veertiende comité is uh, gevormd zal gaan worden... en dat wordt een soort militaire raad, daar weten de burgers weinig vanaf. Maar dat zou erop wijzen dat de overgelopen soldaten van Gaddafi zich hier eventueel... Voorbereiden op een offensief richting Tripoli wanneer dat nodig zou zijn, omdat de bevolking in de Libische hoofdstad zelf niet de macht uh, zou kunnen overnemen. Drie jaar geleden. Zijn de mensen er gerust op ja. dat, dat, dat uh, Gaddafi definitief weg is vanuit Benghazi? Of is er toch nog de angst van, nou ja, misschien keert hij nog terug, laat ik me maar een beetje op de vlakte houden? Nou. De hoop is natuurlijk gigantisch en misschien ook wel de overtuiging dat het zal gaan gebeuren. Maar tegelijkertijd vreest men dat Gaddafi vliegtuigen hier naartoe uh, zou sturen. De uh, landingsbaan hier van Benghazi is geblokkeerd, zodat het niet kan gebeuren. Maar wanneer er betogingen zijn, wanneer uh, er gebeden zijn op straat, dan zie je heel vaak dat uh, er bijvoorbeeld uh, luchtweer, uh, wordt opgesteld... omdat men bang is dat men uh, beschoten wordt vanuit de lucht. Na 42 jaar politiestaat is die schrik natuurlijk niet opeens verdwenen. En de vreugde, hoe groot die ook mogen zijn... die kan die vrees van 42 jaar niet zomaar verdringen. We gaan luisteren naar een reportage die jij voor ons hebt opgenomen in Bengazi. dat het de eerste paar dagen uiterst onveilig was... na de machtsovername van Benghazi... is de bevolking zich nu aan het organiseren in talloze comités. En een van de comités is om de stad schoon te houden. En hier op de boulevard van Benghazi... staan jongeren en ouderen de straat te vegen. Chai, hè? Ja, chai. Weer een kopje thee, weer een kopje thee. Strong, Strong tea. Strong tea. Makes me warm. Yes, Thanks. Er wordt gratis uh, koffie en thee uh, uitgedeeld. Uh, uit, uh, Jan, noem strong. zij. noem strong. Makes it strong. Er wordt gratis uh, koffie en thee uitgedeeld uh, uh, op uh, de boulevard. Ook eten wordt gedistribueerd voor mensen die uh, berooid zijn. Het is heel duidelijk dat de zakenwereld. Uh, de theeverkopers uh, verkopers zich aan de kant van de opstand hebben verklaard. Ook zijn er vrijwilligers bezig uh, om journalisten rond te rijden. We hoeven niet te betalen voor het vervoer. Uh, mensen bieden gratis aan om als gids of als chauffeur te werken. Hier onder een tent wordt gehuild, gebeden en Spreken mensen redenvoeringen uit. Er hangen posters aan de muur waarop Gaddafi belachelijk gemaakt wordt. Zes jaar zat ik in het gevangenis, de, zegt deze manier. Ik kom hier niet om wraak te nemen op de mensen van Gaddafi, maar mijn steun uit te spreken. Voor de oppositie. Definitely we are winning soon. zullen binnenkort de zege behalen. Allah, Allah. Een hele lange rij met portretten. 1996, 29 juni. Van wie zijn deze portretten? Who are these portraits? Uh, actually, these are the people who been killed on, uh, during the uh, 1996. Uh, They were a prison. And deze de, portretten zijn uh, van mensen uit Benghazi die, die werden gearresteerd uh, in 1996 uh, en toen or werden or op één dag 1200 van deze mensen vermoord. Waarom werden ze gearresteerd? Why were they arrested? They just arrested to say, to say no to ze hadden gedemonstreerd. Tegen Gaddafi werden gearresteerd en vermoord. Ze waren 15 jaar te vroeg met hun verzet tegen de Libische leider. En een verslag vanuit Benghazi, gemaakt door Koert Lindijer. Nicolien Zuidgeest zit hier in de studio. Zij is Arabist, een journalist en een kenner van Libië. Um, ja, laten we eerst maar eens kijken naar, naar hoe de verhoudingen nu zitten. Gaddafi... Gaat het niet meer redden? Is dat een goede voorspelling? Ja, ik denk dat het een kwestie is van vandaag. Van of nou, nou, geven we hem nog een hele week misschien. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij het nog heel veel langer uithoudt. Maar ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus het kan nog heel lelijk aflopen. Ja, nou ja, vandaag uh, is er al ook best wel een, uh, vind ik over het algemeen... een behoorlijke radiostilte, zeg maar, van het nieuws uh, uit uh, Tripoli... Um, van vrienden hier hoor ik uh, berichten, hoorde ik vanochtend en vanmiddag berichten... dat ze hun familieleden ook nog niet echt heel veel hebben gesproken. Zelf heb ik ook nog niks gehoord van mensen uit uh, Tripoli. Dus het is best spannend uh, van ja, wat is er eigenlijk uh, allemaal gebeurd? En op de websites die er zijn over Libië... waar dus ook allemaal speak-to-tweet uh, berichtjes worden gepost... nou, daar heb ik ook nog maar een paar berichten gelezen. Wat zegt dat, Radio Stilte? Nou, Dat zegt dat mensen in ieder geval heel erg bang zijn en dat er veel geweld uh, is op straat. Het is een absurde situatie. Een, een uh, dictator in oorlog tegen zijn eigen bevolking. Het leger is grotendeels gedeserteerd, maar hij heeft zijn eigen uh, presidentiële garde en een aantal huurlingen. En hij is bereid, heeft hij gezegd, te sterven. Ja, ja. ja dat is echt zijn... zijn, zijn... Ja, zijn karakter, zijn, zijn, zijn ego. Hij kan geen afscheid nog nemen van die revolutie... die hij 42 jaar geleden gebracht heeft Hij is er totaal van overtuigd dat datgene wat hij heeft gedaan voor Libië... dat dat uh, goed is. Dat zei hij ook in een van zijn toespraken van de week. Hè? Dat hij vond dat het Libische volk ondankbaar was... voor alles wat hij voor ze had gedaan. Ja, een man die de greep op de werkelijkheid verloren is. Dat, dat was echt wel duidelijk uit die uh, twee toespraken die we van de week zagen. Um, het, het leger is, is grotendeels gedeserteerd. De luchtmacht staat niet meer aan zijn kant. Hoe zit het met die uh, troepen die hij nog wel aan zijn zijde heeft? Blijven die hem trouw? Um, ja, dat mag je wel verwachten. Of tenminste, dat, dat zijn de verwachtingen wel. Want uh, twee van die brigades die worden geleid door zijn uh, zonen... Uh, Gamis en uh, Mottasim. En uh, nou ja, dat is niet echt uh, waarschijnlijk dat die zeg maar, hun vader zullen afvallen... En, um, nou, en verder hoe, hoe het zeg maar, verder met hele leger schaakspel in elkaar zit... Uh, is dat de laatste stand van zaken was ook dat een neef van Gaddafi... die heeft politiek asiel aangevraagd in Egypte. Nou, dat is ook alweer een verlies voor uh, Gaddafi's macht. Dus ik denk dat het, ja, het zal gewoon niet heel erg lang uh, meer zal duren voor hem. Nee, en de vraag is natuurlijk van wordt het doodvechten of is er een achterdeur waar langs iedereen zich uit de voeten kan maken? Ja, dat is een goede vraag. Uh, Seve islam uh, zijn zoon, die zei van de week... Uh, ik geloof dat het vrijdag is geweest... Uh, van nou, we hebben uh, drie plannen. We hebben plan A en dat is we blijven in Libië en we gaan er dood. We hebben plan B, we blijven in Libië en we gaan dood. En plan C, we blijven in Libië en we gaan dood. Nou, dat is helder. Nou, en dat zou natuurlijk heel mooi zijn... als die in de uitvoerende fase geraken, die plannen. Ja, kort, voor de Libiërs. Kort Lindeyer, Benghazi is uh, bevrijd. Dat zou je nu wel kunnen, kunnen stellen. Is jou iets bekend van, van pogingen om vanuit Benghazi... verder op te rukken zeg maar, richting uh, Tripoli? Het viel mij op drie dagen geleden dat uh, ik in een gebouw naast het gerechtsgebouw. dat nu het zenuwcentrum is geworden. van de nieuwe uh, administratie, van het nieuwe bestuur hier. Zij is een kantoor van de geheime dienst. Daar kon ik drie dagen geleden nog vrij in. En daar kwam ik ontzaggelijk veel wapens tegen, munitie. Uh, dat gebouw is nu afgesloten. Daar mag niemand meer in. Mede overigens omdat daar vermeende Afrikaanse huurlingen zouden zijn gedetineerd. Maar vermoedelijk ook vanwege die wapens. Er zijn dus wapens uh, opgeslagen. Vandaag viel me ook op dat er steeds meer militairen in dat burgercentrum, dat gerechtshof, komen. Dus er wordt zeker aangedacht. Maar kijk op de atlas. Het is natuurlijk nog een heel stuk naar Tripoli. Dat is het eerste. Bovendien zit de stad Siert ertussen. En de stad Siert is... Althans, Gaddafi zegt dat dat zijn geboortestad is. Daar heeft hij vaak zijn tent opgeslagen. Dus het is ook heel goed mogelijk dat hij daar nog naartoe vlucht. En ja, dan zit er een soort wegversperring natuurlijk tussen hier en, uh, en Tripoli in. Het zou ook heel goed mogelijk zijn dat andere stadjes rond Tripoli... die in de afgelopen paar dagen gevallen zijn... vandaag zou er weer zo'n stadje gevallen zijn in de handen van de opposanten... ...van Gaddafi, dat van daaruit een militair offensief wordt be uh, begonnen. Maar het militaire plaatje is uitermate ingewikkeld. Militie, delen van het leger. Uh, dus het is niet helemaal duidelijk wie dan dat militaire offensief zou moeten beginnen. De hoop bestaat nog steeds dat het door middel van een revolver van de bevolking in uh, de zou kunnen. Wat hoor ik op de achtergrond of is dat gewoon de telefoonlijn die het geleidelijk uh, begeeft? De wacht is zo nu en dan geschoten, maar nogmaals, dat beschouwen wij als vreugdevuur. Oké, okay, in de lucht en uh, op <laughs> niemand gericht. Um, ja, de volgende vraag is natuurlijk, hoe moet het verder als Gaddafi eenmaal weg is? Nou, de, de oppositie die, uh, is natuurlijk na zoveel jaren dictatuur niet heel erg uh, strak georganiseerd. Fred Stroobans sprak voor ons uh, eerder met oppositieleider Ibrahim Saad... en die woont in de Verenigde Staten. U bent secretaris-generaal van het uh, Nationaal Front voor de Redding van Libië... Waar staat uw organisatie precies voor? This organisation has two goals. The first goal is to get rid of the abdicte regime. And the second goal is to work with the Libyan people for establishing a democratic state based on a constitution. Onze organisatie heeft twee doelstellingen. We willen van het regime van Gaddafi af. En we willen met het libische volk een democratische staat opbouwen die gebaseerd is op een grondwet. Die grondwet moet een grondvest zijn op vertegenwoordigers van het libische volk, met een meerpartijssysteem, met een parlement en vrijheid voor alle Libiërs. And with the freedom for all its citizens. Hoe sterk is de oppositie in uh, Libië? Well, the opposition in Libya is very strong. We, we, before the 17th of February, uh, will. De oppositie is heel sterk. Voor 17 februari was dit niet duidelijk. Maar mensen zijn nu de straat op. Gaddafi heeft geen steun meer. En nu zie je de ware aard van het regime. Als je met vliegtuigen op je eigen bevolking schiet. Dat so that show that is een heel sterk oppositie. Gaddafi geen no geen real support in Libya. Kennen de mensen in Libië, de georganiseerde oppositie? Indeed, we we have our relation inside Libya, we have our members inside Libya. We do not claim that this is done by us only. We hebben onze contacten. We claimen de opstand niet. Alle lagen van de bevolking zijn betrokken. Het is belangrijk dat iedereen ook betrokken blijft bij de transitieperiode. Er moet een grondwettelijke conferentie komen en dan moet de grondwet aan een referendum worden onderworpen. Het moet ook een periode van eenheid zijn, van rust ook met een overgangsregering. Oh, this this this time is a time of unity. This is this is the main uh, main goal which we have at the moment. Denkt u dat in Libië dezelfde situatie kan ontstaan zoals in Egypte dat in de overgangssituatie het leger de macht overneemt? When well, uh, that is that is a possibility but I I what I see, I see now in Tripoli in the cities which uh, The of these er is een mogelijke rol voor het leger weggelegd. Er zijn lokale comité's. Het leger heeft echter onvoldoende middelen om de mensen te beschermen... maar het leger geniet wel morele autoriteit. We hebben de rechtstreekse invloed van het leger niet nodig. Die lokale comité's zijn de kern van het toekomstige bewind... Ze kunnen een voorlopige regering vormen. Maar het leger kan wel bescherming bieden in de overgangsperiode. Het belangrijkste is het tot stand komen van een grondwet. Libië zal according to the constitution. Nicolien Zuidgeest, uh, kende u deze man, Ibrahim sahad Ja, ik ken hem van naam en zijn organisatie. Um, en zoals zeg maar, zijn organisatie een van de oppositiebewegingen is in Libië, zo zijn er nog verschillende. Je hebt bijvoorbeeld uh, in de regio van Benghazi... ook nog wat meer de islamitisch georiënteerde oppositie. Um, je hebt in het zuidwesten, in de Bergen, heb je nog de Berber-oppositie. En zo heb je eigenlijk heel erg veel... Uh, ook individuen die door de jaren heen eigenlijk al zich al gekeerd hebben tegen het regime. En dat komt eigenlijk nu pas uh, naar buiten. Maar is, is, is dat genoeg om enige mate van organisatie te brengen... in dat land wanneer Gaddafi eenmaal weg is? Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat over het algemeen de capaciteiten en de competenties van uh, de Libiërs heel erg onderschat uh, worden. De Libië is een ontzettend uh, goed land met heel veel goed opgeleide mensen... Uh, er zijn niet zoals in Egypte dat de helft van de bevolking uh, analfabeet uh, is. Uh, heel veel mensen zijn ook in het buitenland opgeleid in de jaren. In uh, toenmalige Oost-Duitsland nog. In Rusland, in Syrië, in andere bevriende Arabische landen... die toen een hele hoge standaard hebben, hadden van, qua onderwijs, ook in Irak. Dat lijkt wel een soort paradox, want je zou verwachten... dat uh, de bevolking van een land dat zo lang onder een dictator heeft geleefd... Uh, in ieder geval enigszins naïef is geworden of naïef is gehouden. Ja, ze zijn zeg maar een uh, soort van uh, dociel, zeg maar, geworden. Heel, uh, hoe noem je dat? Uh, Gedwee, uh, Maar Ze, ze zijn durven eigenlijk... niks meer. Ja, ze durven gewoon eh, niks meer. Mensen hebben zich nooit eigenlijk durven uitspreken uh, over Gaddafi. Men was eigenlijk altijd bang dat er een verklikker in de buurt was... die bij Gaddafi weer zou melden van... nou, dit is een antirevolutionair, uh, die, die hoort hier niet thuis. En ik heb zelfs verhalen op een gegeven moment gehoord... van uh, mensen aan de universiteit... Uh, die bijvoorbeeld uh, politicologie doseerden. En die zeiden van, ja, ik leid gewoon op tot dummies... Dus Mijn studenten worden dummies, want ik kan alleen maar de grondbeginselen van de politicologie uh, van uh, Plato en enigszins een Socrates en zo kan ik doseren. En daarna wordt het gevaarlijk? En, ja. Hoe heeft dat zo lang eigenlijk kunnen doorgaan, dat je een hoogopgeleide bevolking hebt, internationaal gestudeerd, ook een, een jonge bevolking, dus vol ambitie, die, die tegelijk zich zo enorm onder de duim laat houden? Uh, ja, dat is een, uh, een interessante vraag, psychologisch uh, gezien. Um, daar zou ik niet zo 1, 2, 3 uh, een antwoord uh, nou op Maar had Gaddafi natuurlijk ook hebben. wel middelen van intimidatie en, en, en terreur... om dat te bewerkstelligen, dat helpt altijd. Ja, dat heeft hij eigenlijk vanaf het begin af aan van zijn, van zijn regeerperiode... eigenlijk al uh, gedaan. Dus ik denk dat dat een aspect is wat heel erg meehelpt. En op een gegeven moment is Gaddafi natuurlijk de kant op gegaan... dat hij zeg maar, de grote boef uh, van, het, uh, nou, van de wereld werd dat hij allerlei terroristische organisaties uh, steunde. En die weerslag zag je toen ook al uh, onder de bevolking... dat hij gewoon elk, elk tegengeluid eigenlijk meteen de kop indrukte. Nou, nou, zou je toch denken van Gaddafi gaat weg... dan komt er uh, een soort interimregering, uh -huh. uh -huh. maar waar moet die vandaan komen? Wie, wie zijn de eerste aangewezen personen om dat uh, te gaan... Uh... Vormen. Nou, ik denk dat wij ook bijvoorbeeld al onderschatten hoe lang zeg maar, de, de, het al broeit zeg maar, in Libië. En hoe lang mensen daar op een gegeven moment eigenlijk al mee bezig zijn. Want drie jaar geleden, toen ik bijvoorbeeld in Libië was, toen uh, heb ik al zoveel zeg maar hoogopgeleide mensen gesproken... die allemaal zeiden van nou, wij zijn er gewoon uh, op tegen. En afgelopen week uh, sprak ik een van de activisten in uh, Tripoli... en die zei heel duidelijk van nou, op het moment dat er een machtswisseling plaatsvindt... of er ontstaat een vacuüm, dan zijn wij uh, bereid. Want er zijn gewoon rechters, er zijn advocaten, er zijn academici... er zijn artsen die het allemaal over kunnen nemen. En wel in de wetenschap dat het tijdelijk is, maar... Men kan het overnemen en dan gaan we allemaal voor uh, vrijheid, grond, uh, een grondwet en uh, democratie. En zij zeiden zelf ook van nou ja, als het moet zullen we ervoor sterven. Maar het is eigenlijk zoals Shakespeare zei, dat waren zijn woorden, van nou, to be or not to be. En eigenlijk is dat hetgene wat ze ook verenigt, namelijk 40 jaar juk van Gaddafi. To be or not to be, wat een mooi einde van een analyse. Kurt Lindeyer uh, in Benghazi, hoe, hoe ziet jouw komende week eruit? Wij kijken natuurlijk allemaal wij journalisten of we naar Tripoli toe kunnen gaan of naar andere steden. Maar ook voor ons bestaat de onzekerheid... Uh of, uh, of dat mogelijk is. Uh, tegelijkertijd gaan de evacuaties door. Uh, de, het verhaal over wat er met de olie op dit moment gebeurt... in dit gedeelte van het land. Er zijn nog ontzaggelijk veel verhalen om te maken. En ik denk dat er ook nog erg veel onthullingen zullen komen. Der, wanneer je naar gebouwen gaat, laten mensen je martelkamers uh, zien. Het zou mij niks verbazen als er nog veel horror, nog veel vreedheden... ...waarvan mij weinig afwiste dat, uh, dat die naar buiten komen. Want zoals het er net ook in de reportage werd gemeld... ...er zijn natuurlijk geweldig veel bloedbaden hier in het verleden geweest. Honderden mensen tegelijk geëxecuteerd in, gevangen, in gevangenissen. Uh, en ik denk dat, dat daar nog heel erg veel over te berichten... Valt. Er zullen nog veel onthullingen komen, denk ik, de komende paar dagen... wat zich hier in een periode van 42 jaar heeft afgespeeld. Ik wens je veel succes de komende tijd. Koert Lindeijer vanuit Benghazi, hartelijk dank. En ook Nicolien Zuidgeest, hartelijk dank voor uw komst. U luistert naar het Bureau Buitenland bij de VPRO, we zijn er nog tot 8 uur. Deze week gaat het derde en laatste deel in première van een film... over het moderne Indonesië, gemaakt door Leonard Retel-Helmrich. De Nederlandse filmmaker volgde twaalf jaar lang een Indonesische familie... uit de sloppenwijken van Jakarta. Het grootste moslimland ter wereld wordt deze dagen genoemd als voorbeeld... voor Noord-Afrikaanse landen als Tunesië en Egypte... die na de val van hun leider een nieuwe politieke toekomst zullen moeten gaan invullen. Ele van Dalen sprak met Leonard Retel-Helmrich... over die nieuwe toekomst en over de inhoud van de film. Stand van de Sterren gaat eigenlijk over globalisering... en vooral de effecten van globalisering op de gewone mensen. En nu heb ik één familie gevolgd... en daarin zie je eigenlijk alles, alle effecten van globalisering symbolisch gezien eigenlijk gaat het ook over uh, de toekomst en, over, en de toekomst van beeld in de film door Tari. In de film is ze 17 en ze moet haar, doet haar diploma en dus ze heeft een potentieel ze heeft een potentieel voor heel veel voor de toekomst, maar haar wil ligt een andere in andere richtingen. Want in de films hier lekker winkelen met vriendinnen in de shopping mall, mobieltjes kopen, met jongens flirten. De aandacht voor studeren om een carrière op te bouwen is er nog helemaal niet. Ja, nou, ze heeft wel een wil om, om te gaan studeren, maar die verkeerde richtingen. Um... Het is mijn, wat ik voel ten aanzien van Tari voor haar toekomst... is eigenlijk hetzelfde wat ik voel voor, voor Indonesië. Het heeft een enorm potentieel. Het zou een wereldmacht kunnen zijn als ze... De kaart op de juiste, hè, als ze maar, op de juiste paarden wedden En juiste investeringen doen. Hè, en niet uh, zeg maar wat, ze, wat nu heel veel gebeurt en wat wel steeds minder gaat worden. Dat is namelijk dat ze als het ware uh, mankrachten exporteren naar allerlei andere landen. Ze moeten meer trots zijn, wie ze zijn. En daarvoor staan. Dus dan, en, maar dat is met Tari hetzelfde. 12 jaar lang volgde filmmaker Leonard Retel-Helmrich de familie Shamsuddin. Het eerste deel, de stand van de zon, die gaat over de onrustige periode... als in 1998 Suharto is afgezet. De beelden uit die tijd die lijken op die van nu uit de Arabische wereld. In het tweede deel, de stand van de maan, is het land inmiddels een stuk democratischer... maar neemt de spanning tussen de christelijke moeder... en de tot moslims bekeerde zonen steeds meer toe. Het laatste deel speelt zich vooral af in de sloppenwijken van Jakarta. Daar verdient de zoon als buurtregisseur zijn geld. Ook kleindochter Tari woont er en gaat er naar school. De armoede, corruptie en onzekerheid is minder, maar nog steeds niet helemaal verdwenen. De scène is, je ziet eerst de buurtregisseur... die is bezig met een armoedekaart te geven. Een bewijs van armoede. En daardoor, waardoor ze dus een uitkering kunnen krijgen van de regering. Dat is een nieuw iets. De regering wil... Het Indonesië is in opbloei. Uh, de economie gaat steeds beter. Het heeft een groei van iets van 6% per jaar. Economische groei. Dus de regering wil ook de armen helpen. Nu wordt de buurtregisseur wordt dus uh, benaderd door zijn broer, De Vy, En die vraagt, ik wil ook zo'n kaart. Uh, hoe, hoe kan ik dat doen? Uh, en Bakty geeft hem dan een soort vrijgeleide brief... waarmee hij dus naar uh, een instantie kan gaan om die kaart aan te vragen. En... Uh, maar dan vraagt die boer van, ja oké, okay, als ik dat dan ga die, die, dat gaan aanvragen... moet ik dan niet geld betalen of zo? En dan zegt de bak die: ja nee, dat hoeft niet. Dat is, dat, die corruptie, dat is allemaal een beetje over nu. In een verdekte termen vraagt hij, toch, vraagt hij zelf wel om, om een soort van smeergeld. Van zijn eigen broer, notabene. Van zijn eigen broer, ja. ja. Het, het, het systeem is heel lang zo geweest. Uh, het, het begint wel steeds minder te worden. Corruptie, er wordt echt wel wat aan gedaan. Dat vind ik op zich wel een, een goede ontwikkeling. Ook wel een beetje triest, want corruptie heb ik gemerkt. Natuurlijk, in, als het in de hogere uh, regionen zit, is het natuurlijk heel slecht. Maar het heeft ook iets heel menselijks. Het is een soort menselijke relatie die je kunt hebben met met, met, met, met uh, officials, zeg maar. Hier op straat is het onmogelijk. Als ik hier op straat loop en je krijgt een, een bon of wat dan ook... dan, dan is het gewoon... Ik bedoel, je praat met een robot. De politie tegenwoordig of de, zeg maar, vooral stadswachten hier... Dat, die zijn verschrikkelijk. Daar valt absoluut niet mee te praten. Dus wat dat betreft ben, ben ik eigenlijk een voorstander... voor corruptie op klein niveau... Kenmerkend aan Indonesië is volgens de filmmaker... dat na het aftreden van dictator Suharto het land steeds islamitischer is geworden. De mensen gaan de straat op, aangespoord door geestelijk leiders. U hoort nu de stem van een imam die dus net op de barricade predikt over... Euh... Nou, het is eigenlijk geen imam, het is een oestad. Het is een, meer een moslimleider. Die uh, predikt voor, uh, dat de islam meer invloed moet kunnen hebben op de economie. Omdat de economie echt met sprong omhoog gaat. Ik bedoel, de economie gaat met sprong omhoog. Maar ook de prijzen, die stijgen soms met 100%. Uh, nou, hij staat daar echt te prediken van hier moet een halt toegeroepen worden. En uh, we moeten wat doen en voor het vallen volk. Want anders zal het volk echt helemaal uh, verpieteren. Maar je ziet ook verder in de film dat islam ook steeds meer in politiek en in, uh, vooral in de infrastructuur van de maatschappij gaat zitten. Wat ik dus in sommige opzichten een goede ontwikkeling vind, maar ook in heel veel opzichten een slechte ontwikkeling. En vooral waar het gaat om het uh, uh, waarin ze proberen oude waarden en normen van, het, uh, van de cultuur eigenlijk uh, te onderdrukken. Krijg ik hiermee de indruk dat de islam dus steeds belangrijker rol gaat spelen? Het gaat uh, een, een belangrijkere rol spelen in Indonesië, ja. Dat klopt, dat begint de laatste tijd helemaal op te komen. Maar dat heeft onder andere te maken met het demoniseren van de islam in de rest van de wereld. En dus daar komt het op, en dat heeft het ook te maken met het feit dat er nu steeds meer missionarissen uit, uit, uit uh, Arabische landen naar Indonesië trekken om daar een funda more, meer fundamentalistische islam te prediken, hoewel de islam die toen altijd uh, verkondigd werd. Uh, een hele open en hele vrije en haast boeddhistische interpretatie van de islam was. Wat ik altijd heel mooi heb gevonden. Maar dat begint nu steeds en steeds meer af te brokkelen. En dat fragment vind ik om meerdere redenen fascinerend. Omdat in Indonesië uh, zeg maar het verbeteren van de economie... Uh, wordt uh, de islam mee in verband gebracht. Terwijl als we nu kijken naar de onrust in de Arabische wereld... die startte aanvankelijk ook vanwege de hoge voedselprijzen... Tunesië, Egypte. Nou, we hebben het allemaal kunnen zien afgelopen weken. Maar daar hoor je eigenlijk nooit iets over de islam. Nou, uh, wat ik wel zie is dat de opstandelingen wel vanuit het geloof heel vaak wat doen. Er zijn ook goede geluiden die vanuit de islam komen. He, dus dat ze opkomen voor het volk. In hoeverre, want dat wordt nu de afgelopen dagen ook gezegd... met name uh, voor Egypte uh, zeggen ze dat Indonesië wellicht... een voorbeeld kan dienen voor dit land. Denkt u dat ook? Als ze kijken naar de ontwikkelingen die Indonesië heeft doorgemaakt de laatste twaalf jaar, en zeker op economisch vlak, kan het best zijn dat het dan als voorbeeld kan dienen. En waarin hoe, de, hoe het zich heeft ontwikkeld en nu meegaat in de vaart ter volken en de vaart ter de economie van Azië. Dat klopt, ik kan me voorstellen dat men dat zegt. Aan de andere kant zegt u van de islam gaat een steeds belangrijke rol spelen in Indonesië. Ik... Ik kan me ook voorstellen dat landen als de Verenigde Staten... misschien Europa, euh, daar nou niet echt op zitten wachten. Dat klopt, maar daarom zei ik ook... het kan een heel goed voorbeeld zijn. Ik wil niet zeggen dat ik daar zelf mee eens ben. Maar als het inderdaad als voorbeeld zijn... dan kan het inderdaad die kant op gaan. Dat klopt. En dan gaat de, de, de islam een grotere invloed hebben. En wat niet altijd heel slecht hoeft te zijn. Ik weet niet... Uh, waar de toekomst naartoe gaat, want alles gaat veranderen. Uw film gaat over dus drie generaties, twaalf jaar, en die, hoe ook dus de globalisering een effect heeft op het leven van deze familie. Uh, die globalisering, heeft die ook een rol gespeeld met de onrust, denkt u, zoals die nu in de Arabische wereld uh, eraan toe gaat? Nou, die globalisering die heeft zich al, al natuurlijk eerder ingezet... al in de tijd van Suharto. Maar op een gegeven moment was één van de stappen die genomen moesten worden... is namelijk dat bewind van Suharto weg te halen. En, en vervolgens zijn er buitenlandse investeerders in Indonesië binnengekomen... Als je kijkt naar de horizonlijn van Jakarta, zie je overal hijskranen staan. En er worden overal gebouwd. En wordt, uh, overal komen mols en allemaal dingen. Ik, dat zijn allemaal ontwikkelingen die gebeuren. Als het zo is dat die Arabische landen dat wat er nu gebeurt en die omkeren, wat er overal gebeurt, dat dat ook. De ten gevolge heeft dat er ook buitenlandse investeerders is... dat men ook meer open gaat worden, dat je makkelijker bij handel drijft... dan kan dat inderdaad ook voor hun gaan gelden. Als u nu kijkt naar de toekomst, maakt u zich dan zorgen om het land? Ik heb de, voor de toekomst... Ik heb namelijk een, een kort scènetje in de film zitten... waarin een klein, je ziet een klein jongetje met doeken door de straatjes rennen en proberen als het ware die buurt te ontvluchten... omdat hij als het ware wil vliegen, hij wil Batman zijn. En ik heb hem ge ge gevolgd en eigenlijk, qua gevoel... probeerde ik daarin iets weer te geven van wat ik hoop voor de toekomst. Ik denk, zolang je maar door blijft gaan, zoals dat jongetje in de film... en hoopt voor iets wat misschien onmogelijk is... dan uh, zul je toch een soort vrijheid kunnen bereiken... De stand van de sterren gaat op 3 maart in première... in het Ketelhuis in Amsterdam. Op zowel het filmfestival ITVA in Amsterdam... als het prestigieuze Sunrise Festival in de Verenigde Staten... sleepte hij er nu al de belangrijkste prijzen mee in de wacht. Zien dus. Ja, we gaan naar het midden Amerikaanse Guatemala, want in het noorden van Guatemala is sinds eind december de noodtoestand door de president afgekondigd, omdat Mexicaanse drugskartels het land onveilig maken. Collega Katie Sheroff is aangeschoven. Is dat de Mexicaanse drugsgeweld nou overgeslagen naar Guatemala? Ja, dat kan je wel zeggen, maar het is eigenlijk al een tijd bezig. Uh, sinds de Mexicaanse president Calderón in 2006, toen hij aantrad... en de, de oorlog verklaarde aan de drugskartels... zijn die drugskartels eigenlijk andere uitvalsbasis gaan zoeken. En in het noorden van Guatemala was er een uh, mooi heenkomen voor hen. Tot uh, december, toen is uh, president Colom van Guatemala... dus uh, begonnen met zijn troepen erop af te sturen... En uh, hier ook aangeschoven is Marlies Stappers. Ja, Marlies Stappers, hartelijk welkom. U bent directeur van Impunity Watch, een organisatie die onderzoek doet naar straffeloosheid in landen waar oorlog is geweest. En dus ook in Guatemala. Ja, want uh, u, u heeft jaren in Guatemala gewoond, gewerkt. Uh, u bent net weer teruggekomen. Wat klopt. heeft u meegekregen van die noodtoestand? Uh, nou, vooral dat die noodtoestand niet heel erg veel resultaten heeft uh, geboekt. En met name omdat uh, van tevoren al duidelijk was dat de georganiseerde misdaad in, uh, in, in Altewera pas... op de hoogte va was van wat er zou gaan gebeuren. Dat is die noordelijke provincie? Dat is uh, die noordelijke provincie waar de noodtoestand was uitgeroepen. Ja. Ja. Maar heeft u er ook iets van meegekregen op die plekken waar u bent geweest? Nee, dat eigenlijk niet. Maar we hebben natuurlijk wel met heel veel mensen erover gehad. En de, ja, de algemene boodschap was van, ja, dat op zich die georganiseerde misdaad een heel groot probleem is. Ook de invloed van de Mexicanen in het gebied. Maar dat de noodtoestand niet de juiste maatregel was... om daartegen op te treden. En het geweld in Guatemala wordt een steeds groter probleem. Eigenlijk Is het te vergelijken met het drugsgeweld in Mexico? Het is zeker te vergelijken, maar ik denk dat het in Guatemala nog erger is dan in Mexico. Omdat het hele land er in feite door getroffen wordt en het is een gegeneraliseerd geweld. Wat enerzijds te maken heeft met de georganiseerde misdaad, met drugs, maar wat ook veel breder en veel algemener plaatsvindt. En nu heeft uh, tijdens uw bezoek ook van heel dichtbij zelf dat geweld meegemaakt. Nou, wij zaten in een hotel in wat genoemd wordt de veiligste wijk van Guatemala-stad. En naast dat hotel was, werd, was, vond er een afrekening plaats midden op de dag... waarbij je met grof geweld een, auto, een, een, een persoon die in een auto zat werd neergeschoten. En dat was echt op, een, op, op steenworp afstand van het hotel waar wij zaten. En dat was toch wel vrij chockerend. Het is ook een gebied waar het, het leger rondloopt, waar de politie rondloopt... en het toont aan hoe weinig grip zij hebben op het geweld. En wat is nou, wat is nou volgens u de grootste oorzaak van dat van, van excessieve geweld? Nou, dat, uh, Ik denk dat het komt omdat de, de staat zo ontzettend zwak is in Guatemala. En de staat is in, in Guatemala is er eigenlijk nooit echt geïnvesteerd in, in, in de staat. Dus de politie is niet bij macht om op te treden... daar waar geweld optreedt. Mm -hmm. Ja, want Guatemala heeft tot 1996 uh, een burgeroorlog gekend. Ja, een een, een guerrilla die streed tegen het militaire regime. 1996 kwamen de vredesakkoorden. Vooral de jaren 80 waren heel erg bloedig. He? Waar, waarom was dat? De, de, in Guatemala is het land eigenlijk altijd in handen geweest... van een economische elite die de staat gebruikte als een instrument... om elke vorm van verzet te onderdrukken. Nou, elke vorm van sociaal verzet werd daarmee ook heel erg uh, vreed onderdrukt. En in de jaren tachtig vond de guerilla uh, meer opgang. Ook in de binnenlanden. In de binnenlanden waar met name de Maya-bevolking woont. En uh, die sociale strijd werd onderdrukt. Mensen zagen geen andere uitweg en grepen naar de wapens. Dus er was meer, uh, uh, meer solidariteit ook met de Keria meer steun daar ook voor. En het antwoord van, van, van de overheid was om dat massaal te onderdrukken. Dus toen vond de genocide plaats. Hele dorpen werden van, van de aardbodem geveegd. En duizenden mensen zijn toen om het leven gebracht. Ja. Tien jaar geleden, eh, na de burgeroorlog... werd begonnen met het blootleggen van massagraven. En u was tien jaar geleden bij, bij zo'n massagraven, bij zo'n opgraving... samen met verslaggever Harm Ede Bortje. Laten we luisteren naar een fragment... Heel voorzichtig krabt een vrouw zand weg van een geraamte... dat drie meter onder de grond ligt. De mond van de schedel is opengesperd. In het hoofd zitten een paar gaten, kogelgaten. Het geraamte wordt stukje bij beetje in dozen gestopt. In het dorp Pachkabaltje, 2,5 uur rijden van de hoofdstad guatemala stad. Marlies, 20 jaar geleden was dit het oorlogstoneel... Als ik hier nou kijk, dan komen er ook stukken kleding hè, naar boven... waaraan vaak wordt herkend wie het is. Dat klopt. Je ziet ook dat bijvoorbeeld een vrouw... die hier heel nauwkeurig zit te kijken... het is ook haar man die hier wordt opgegraven. Aan de hand van de kleren, zij weet dat het hier om haar man gaat. Wat ik me van de oorlog kan herinneren, dat is dat mijn man is vermoord. Het leger kwam het dorp binnen en viel ons huis binnen waar ik met mijn man was. Zonder uitleg te geven van waarom die opgepakt werd, werd hij beetgepakt, werden zijn handen op zijn rug gebonden en werd hij met duwen en met schoppen de deur uitgeschopt. En sinds hij dood is gegaan, heb ik nooit geweten wat er verder met hem gebeurd is. Zelfs geen stukje kleding had ik van hem om aan hem te kunnen blijven denken. En daarom voelde ik me dag op dag op dag slecht. Daarom huilde mijn hart elke dag opnieuw. Ik zat er met mijn kinderen en ook al zijn het jongens, allemaal moesten we huilen... Allemaal moesten ze bitter huilen, omdat uit de resten die we vonden, van de stukjes kleren, maar ook van de botten, het duidelijk werd dat hij gemarteld was. Het duidelijk was dat mijn man onder vreselijke omstandigheden om het leven is gekomen. Marlies Stappers, dit was tien jaar terug. Um, in deze reportage vertelde u dat uh, de daders van die moorden... uit het leger nooit werden vervolgd. Is daar inmiddels verandering in gekomen? Nee, dat klopt. En het feit dat die daders niet ver, ver, vervolgd zijn... dat is eigenlijk een van de redenen waarom straffeloosheid nog steeds... zo'n groot probleem is uh, tot Want dat op de dag van veranderd. Hun. Nee. En sterker nog, wat de daders gedaan hebben na de oorlog... Ze, zijn, ze hebben zich geïnfiltreerd in de staatsinstituties. Met name die staatsinstituties die verantwoordelijk zijn voor veiligheid. De politie bijvoorbeeld. En, en die verantwoordelijk zijn voor, voor, voor gerechtigheid. En dat maakt dat ze vanuit die staatsinstituties ervoor kunnen zorgen... dat straffeloosheid in stand blijft... Voor misdaad uit het verleden, maar ook in het heden. En georganiseerde misdaad, drugs, is daar een van de voorbeelden van. En wat is er wel in die tien jaar verbeterd? Um, ja, dat is een, wat een... zijn wel belangrijke dingen die veranderd zijn? Nou, ik denk dat, um, dat het in ieder geval heel erg belangrijk is geweest... dat bijvoorbeeld die opgavingen hebben plaatsgevonden... dat er stappen zijn gezet om het oorlogsgeweld te verwerken. Alleen heeft dat dus niet geleid tot die broodnodige gerechtigheid... Uh, uh, waar het land behoefte aan heeft. In 2007 werd er een, een, een door de VN gesteunde commissie opgericht... om, om om uh, die straffeloosheid aan te pakken. W wat doet die precies? Ja, dat is de CICIG-commissie. Dat is de, een, een door de VN ondersteunde internationale commissie... tegen de straffeloosheid. En dat is een commissie die uh, het land moet helpen... Om, om parallele structuren te ontmantelen. En parallele structuren, dat zijn eigenlijk die groepen... Die, waar ik het net wel even over had... die in staat zijn om te infiltreren in de staatsinstituties... en om de infrastructuur, de logistiek van de staat te gebruiken. Enerzijds om misdaad te begaan om bijvoorbeeld activiteiten van georganiseerde misdaad mogelijk te maken. En die tegelijkertijd ook de staatsstructuren gebruiken om te zorgen dat die misdaden straffeloos kunnen begaan. En heeft die commissie al enig succes geboekt dan? Nou, die commissie is nu 3,5 jaar actief in het land. En je kunt zeker hele belangrijke resultaten um, uh, aangeven. Bijvoorbeeld met bepaalde rechtszaken. Er zit op dit moment een ex-president in de gevangenis, Portillo, uh -huh. voor een heel grootschalig corruptieschandaal. En het gaat om een, om een Structuur die ook uh, oude legermensen um, um, met zich meebrengt. Dus dat is een heel belangrijke zaak. Er zit een ex-minister in de gevangenis die betrokken was bij social cleansing, dus bepaalde mensen uit de weg ruimen die het, uh, die het bewind uh, niet, uh, um, niet wilden. Een heel belangrijke verdienste van de commissie is dat het uh, voorkomen heeft dat er een technische staatsgreep gepleegd werd. Een paar jaar geleden Toen was er een advocaat die vermoord werd. Die ik advocaat gaf in een video aan dat de president achter zou zitten. Maar hij bleek zijn eigen zelfmoord georganiseerd te hebben. Ja. En de CICIG heeft die zaak onderzocht. Die heeft dat heel goed en nauwkeurig in beeld gebracht. Ja. En toen bleek dus dat het helemaal niet de president was, maar dat er dus een dergelijke campagne achter zat. En, en Nederland is ook heel erg betrokken bij dat CICIG, bij die commissie. Die doet daar ook heel veel bij. Ja, Nederland is een van de belangrijke landen geweest die ertoe heeft bijgedragen dat de CICIG geïnstalleerd werd in het land. Dat was ook al een hele grote politieke verdienste. Want want je kunt je voorstellen dat daar waar de staat zo geïnfiltreerd is door, door, door duistere en sinistere structuren... dat die zo'n commissie helemaal niet wilde. Dus de politieke druk van Nederland, de financiële steun voor de CICIG heeft ertoe bijgedragen. Onder andere dat de CICIG er is. En ook op dit moment uh, ondersteunt uh, Nederland ja, de CICIG. We hebben aan de telefoon CDA Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier. Die uh, is de Latijns-Amerika-kenner in de Kamer en reist in april ook naar Guatemala. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat doet Nederland allemaal in Guatemala? Hoe groot is de rol van Nederland daar? Uh, Nederland uh, qua geld geeft um, ongeveer 15 miljoen, iets meer dan 15 miljoen euro. En Nederland zegt precies zoals Marlies Stappers zegt... in op zaken die te maken hebben met goed bestuur en mensenrechten. En er gaat ook een belangrijk deel van het budget naar milieu en water. Hoe lang maar, nog, uh, denkt u? Wat zeg je? Hoe lang nog? Um, nou, dit is, een, dit is afgesproken met de regering van uh, Guatemala om uh, voorlopig hiermee door te gaan. Mm. Um, volgens mij loopt het, het programma de komende jaren, uh, lopen de afspraken af. En dan moet je natuurlijk bekijken hoe je verder gaat. Ja, dan gaat het gerucht dat minister Rosenthal in april komt met een lijstje van landen waarmee de bilaterale relatie kan worden opgeheven. En het gerucht gaat dus dat Guatemala bovenaan die lijn staat. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zal daarmee komen. Dit valt denk ik onder zijn verantwoordelijkheid. Maar wie het ook is, doet er niet toe. Um, kijk, wat ik belangrijk vind... is dat die rol die Nederland gespeeld heeft... en die terecht, zoals mevrouw Marlies Stappers ook zegt... een hele belangrijke rol geweest is... met name bij het aanpakken van de straffeloosheid... dat die rol wel door kan gaan. En dat gaat veel verder dan het feit of er een ambassade is of niet. Um, ik zal er pal voor... Voorstaan, dat Nederland op blijft komen voor de mensenrechten in Guatemala. En Nederland ja. heeft een aantal hele interessante projecten gefinancierd met ontwikkelingsgeld. Uh, die echt het verschil gemaakt hebben. Die, dat is bijvoorbeeld het forensisch onderzoek worden. Dat indrukwekkende fragment van tien jaar geleden. Die opgravingen. Dat vond ik, ik ook ben... indrukwekkend. Maar u, uw partij zit in deze regering. En deze regering staat op het punt om dat uh, project ter te, te laten gaan. Nee, dat is absoluut niet zo. Het nou ja, geen bilaterale het, verhoudingen, dan weet ik wel hoe het met zo'n project afloopt. Nee, dat hoeft helemaal niet. Uh, het is helemaal niet zo gezegd dat als er geen ambassade is, dat je dit soort zaken niet voort zou kunnen zetten. Mevrouw Stappers, natuurlijk waarom... Is het ook zo. Mag ik nog even? Hebt... Het is natuurlijk ook zo. Uh, kijk... Um, het kan zijn dat er voor gekozen wordt een Nederlandse ambassade in Mexico te hebben. Het kan ook zijn dat er voor gekozen wordt gewoon een Nederlandse ambassade in Guatemala te laten. Het kan ook zo zijn dat er voor gekozen wordt om een Europese ambassade in Guatemala stad te handhaven. En dat houdt natuurlijk niet in dat je dan meteen alle minuut stopt met al het belangrijke werk dat je doet. Uh, het kan ook zijn dat je dat werk op een gegeven moment overdraagt aan een ander land... Daar zullen we allemaal het debat nog over voeren. Het is een beetje voorbarig om daar nu al van uit te gaan. Marlies Stappers, waarom zou die bilaterale band met Guatemala wel in stand moeten worden gehouden? Ik ben blij om te horen van Kathleen dat in ieder geval Nederland van zins is om in ieder geval de, de relatie te behouden. Maar ik denk toch dat het in het geval van Guatemala van heel erg groot belang is dat er een ambassade blijft. Guatemala is een klein land en heel erg gevoelig voor internationale politieke druk. Nederland is een klein land en wordt in Guatemala gezien ook als een neutraal land, omdat het niet echt een dubbele agenda heeft. Dus die politieke rol die Nederland gespeeld heeft in de politieke dialoog, die is altijd heel sterk uit de verf gekomen. En in de die wij de afgelopen twee weken gevoerd hebben... is dat ook iets wat je consistent terughoort van de verschillende mensen. Het is denk ik ook heel belangrijk als politiek signaal. Want op dit moment zien we voor het eerst... en ik denk echt dat dit een historisch veranderingsmoment is... dat de CICIG eerst de resultaten laat zien. We hebben nu dankzij de CICIG ook voor het eerst in de geschiedenis... iemand aan het hoofd van het Openbaar Ministerie... die echt daadwerkelijk politieke wil heeft om dingen te veranderen. Yeah. De persoon die daar aan het hoofd staat, dat is Claudia Pas. Dat is een... Zij was de ex-directeur van een organisatie die ook door Nederland ondersteund werd. En de politieke boodschap zowel naar haar moet er een zijn van wij ondersteunen dit politiek. Wij willen dit veranderingsmoment een kans geven. En de boodschap naar de parallele structuren moet zijn. dat, um, dat Niet dat wij nu weggaan, juist nu er iets staat te veranderen dat we weggaan. Maar een tegendeel, dat we deze processen krachtig willen ondersteunen. Het is duidelijk. Dank u wel voor uw komst. Dank aan Katie Sherren voor het interview. Marlies Stappers van Impunity War een organisatie die onderzoek doet naar straffeloosheid... in landen waar oorlog is geweest, dus ook Guatemala En ook dank aan Kathleen Ferrier van het CDA. Dank je wel. Berichten uit Blogistan. En in Berichten uit Blogistan gaat het vandaag over China. Want de Chinese politie en troepen hebben vandaag... in 13 grote steden nieuwe demonstraties voor meer loon... en tegen de hoge voedselprijzen onmogelijk gemaakt... Net als vorige week werd via internet opgeroepen tot protest... in navolging van de betogingen in Tunesië en Egypte. gaan we het over hebben met uh, sinoloog en ondernemer in China. Henk Schulten, Noordholt, zit hier in de studio. Goedenavond. You know. Ja, in Peking zijn, zijn vandaag ook mensen opgepakt. Uw bedrijf is daar gevestigd, nog iets gehoord van uw collega's? Nee, want die werken niet op zondag, maar... Wat ik ook begrepen van andere mensen is dat het, uh, dat het een grote aanwezigheid van de politie was. En, uh, en journalisten, buitenlandse journalisten. En dat er eigenlijk van protest, van demonstranten uh, geen sprake was. Die werden ook gemaand door de politie om door te lopen en niet stil te staan. Maar het was ook moeilijk te onderscheiden van politie wie nou demonstranten waren en wie niet. Nee, wat ik, wat ik wel opmerkelijk vond was dat er een oproep was gedaan aan uh, eventuele demonstranten. Van doe alsof je gewoon gaat wandelen, want dat is niet verboden. Ja, dat vond ik een hele slimme, uh, subtiele oproep. Want uh, iedere zondag uh, of in ieder weekend gaan er in de grote Chinese steden miljoenen mensen wandelen. Dus het is moeilijk om die, uh, om die uh, te vermalen of te onderscheiden wie nou de uh, nou was anders of niet. Maar ik vond aan het de andere kant de politie... heb, heb je er ook geen last van als autoriteit. Als nee, weg, gaan Want dat was ook een van de tactiek van de politie, vond ik interessant. Door, de, door fluitjes te blazen. Mocht, als iemand stil stond, werd er een fluitje geblazen. Of desnoods een waterkanon ingezet om mensen door te laten lopen. Waardoor er dus niet een stilstand kon komen en geen op, ophoping van mensen. Dat was de tactiek. Iedereen moest doorlopen de hele tijd. En waar zijn ze dan gaan, gaan wandelen? En, en wie zijn die mensen die zijn opgepakt? Nou, in Peking was in Wangfujing. Wangfujing is zeg maar de kalverstraat van, van, van, van, van Peking. Maar dan heel groot. Maar heel groot en heel breed. Uh, de, ja, maar daar komen sowieso dus miljoenen mensen. Ja, miljoenen. Die, die lopen daar doorheen de hele dag. Met name het weekend, want ze we kennen daar geen sluiting van de winkels zoals wij in Nederland. Dus uh, daar hoopte men zich op. In Shanghai was ook ergens in het centrum. En er zijn wat buitenlandse journalisten opgepakt, heb ik gehoord. Uh, en ook wat ja, mensen die langskwamen... maar in hoeverre dat nou echte demonstranten waren... die die oproep hadden gelezen en daar gehoor aan gegeven hebben. Dat, dat, is, uh, dat is zeer onduidelijk. Ja, nou, nou is dit berichten uit Blogistan. We weten dat de, de Great Firewall van China het internet uh, gesloten ja. houdt. Maar kennelijk zijn er toch blogs in China... die kunnen oproepen tot demonstraties. Hoe zit dat? Nou, Blogs in China, de grootste microblog is van China. China Weibo. Weibo betekent microblog in het Chinees. En daar zitten tientallen miljoenen mensen op. Maar ja, als je daar leest, dat is vooral beperkt tot entertainment... en tot, uh, tot uh, het, het volgen van het leven van Chinese sterren. Maar in buiten, buiten China heb je een, een grote Chineestalige website... die heet Booshun. Dat betekent verspreiden van het nieuws, letterlijk. En die, hebben, die, die laten ook anonieme berichten toe op hun site... Uh, proberen wel de bron te verifiëren. En daar, via, die, via dat blok, is, het, uh, is die oproep gedaan. En Zowel wat, voor wat, vorig uh, weekend als dit weekend. En wat vind je verder allemaal op die Tune? Uh, ik, ik spreek het vast niet goed Bo uh, nou ja, veel misstanden. Het is eigenlijk wel een idealistisch uh, website. Uh, mensenrechten, schendingen, uh, corruptiezaken. Ze proberen objectief nieuws te geven over China... dat wil zeggen niet gecensureerd. En uiteraard kan dat niet vanuit China zelf. En daarom moest het... Uh, en cartoons He, hebben Chinese humor eigenlijk, die bij ook vinden. Dat is een goede vraag. Het is veel leedvermaak, de Chinese humor, maar er zijn ook cartoons. Ook. Leedvermaak? Nou ja, Chinese humor is vaak uh, als iemand omvalt dan gaan de barsmelen lachen uit. Dit is een algemene constatering wat Chinese humor grappig vinden. Maar in het kader van deze protesten is, was er een interessante cartoon... Uh, over uh, tijgers. vorig jaar, moet u begrijpen, was het jaar van de tijger. Dit jaar was het jaar van de konijn. En de konijnen werden opgedragen om een harmonieus bos op te bouwen. Uh, in opdracht van de tijgers, dus de, de heersers. En uh, toen, in binnen de kortste keer was hun melk vergiftigd. moesten, werden huizen afgebroken en ten einde raad kwamen de konijnen in opstand. Dat was natuurlijk een allegorie, een fabeltje... voor uh, de huidige situatie in China. En uh, dat werd dan ook heel snel van, uh, van internet gehaald. En, en kennelijk heeft die Egyptische uh, uh, revolutie daar ook nog invloed. Vond ik ook wel interessant dat, dat het dus... Daar wel gevolgd wordt. En zo goed als daar weer uh, de revolutie van 89 werd uh, gezien als voorbeeld de Chinezen weer, de Egyptenaren als voorbeeld nemen. Ja, Egypte, Tunesië, stuurde de Jasmijnrevolutie. Dus de kleurenrevolutie, zoals de Chinese dissidenten ook noemen, daar, dat is de weg voorwaarts, zoals zij het zien. En Egypte was daar, is daar een heel interessant voorbeeld van. Grappig he, dat de wereld uh, zo klein is. Klein, Maar het is wel gecensureerd. Toch ook de woorden Egypte, Libië, et cetera, werden ook gecensureerd op het Chinese internet. Henk schulte nortot dank voor deze aflevering van berichten uit Blogista. Dan. Dit was ook het einde van Bureau Buitenland voor deze week. Alles is terug te lezen op onze website via vilavpro.nl. Straks zijn we terug met wetenschap in het programma Labyrinth. Tot zometeen. Eén ding is zeker. Jij bent 90 jaar, hoe is het volgend jaar? Daar hebben we eens aan denken. In 2040 zitten de bejaardenhuizen en zorgcentra vol met de meest hulpbehoevenden. En kom je, als gewone ouderen, niet meer in aanmerking voor een plek. Hebben ze me hier gestuurd, mijn zoon? Mantelzorgers, kinderen of familie zullen dan voor je moeten bijspringen. Maar wat nu als je, zoals programmamaker Johan Dibbets, geen kinderen hebt... Of als ze niet voor je willen zorgen. Ik, ik, ik ga tegen je hakelen. Ik heb nog nooit gehakeld. Luister naar één ding is zeker. Zometeen om 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geen megastallen, maar gutto's en kievieten.